Jelle Visser met het NOS Journaal. In Den Haag is een pand van drie verdiepingen deels ingestort door een ontploffing. De politie gaat uit van een gasexplosie. Volgens de brandweer ligt nog zeker één persoon onder het puin. Eerder vanmiddag werden al drie mensen uit het pand gehaald. In totaal zijn negen personen gewond geraakt. Het is onduidelijk hoe ze eraan toe zijn. De brandweer houdt er rekening mee dat er nog meer mensen onder het puin kunnen liggen in de Jan van der Heijdenstraat. Bewoners van het huizenblok worden opgevangen in een nabijgelegen buurthuis. Vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie vreest dat het geweld in Noord-Ierland oplaait als de grens met Ierland wordt gesloten. Hij wil dat bij een Brexit die grens tussen Ierland en Noord-Ierland open blijft. Ook de Britten willen de grens tussen Ierland en Noord-Ierland het liefst open houden, maar bij een Brexit wordt het een buitengrens van de Europese Unie, waarbij grenscontroles onvermijdelijk zijn. In Brussel hebben 70.000 mensen meegelopen met de klimaatmars. Veel Belgen vinden dat de regering het klimaatprobleem niet serieus neemt. De Vlaamse minister van Milieu zegt nu in Europees verband... aan te zullen dringen op de invoering van een vliegtaks. De opbrengst moet gebruikt worden om de CO2-uitstoot terug te dringen. Donderdag nog liepen 35.000 scholieren door de Belgische hoofdstad... om aandacht te vragen voor de klimaatveranderingen. En dan voetbal... In de Kuip heeft Feyenoord de Klassieken gewonnen. Ajax werd met 6-2 vernederd. Voor Feyenoord scoorde Toornstra, Berghuis, Robin van Persie twee keer. Vilela en Ayoub. Voor Ajax werden de doelpunten gemaakt door Schöne en Zieg. FC Utrecht Willem II eindigde in 0-1. En eerder vanmiddag won Fortuna Sittard met 2-1 van Vitesse. Heerenveen AZ eindigde in 0-2 voor de Alkmaarders. En dan het weer. Het is bewolkt en vanuit het westen volgt de komende uren opnieuw regen. Het is een graad of zeven. Vanavond aan de zuidwestkust een harde of stormachtige wind. In Zeeland mogelijk storm. Na het weekenden wordt het iets kouder met kans op wat sneeuw. En in de nachten lichte vorst. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. luistert naar CFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling en presentatie, Ruud Janssen. Welkom terug in het tweede uur van CFM Klassiek of ZFM klassiek zeggen we tegenwoordig, geloof ik. Uh, de barbier van Savilla gaan we mee beginnen die tweede uur en daaruit de overturen. Het is natuurlijk geschreven door meneer Rossini, uh, Giacchino uh, Rossini om precies te zijn. En het wordt uitgevoerd door het orkest van het uh, Teatro Comunale di Bologna en dat onder leiding van Michele Mariotti. waar we iets van gaan laten horen is Camille Saint-Saëns. Een Franse componist, 18e eeuw, of eh, 19e eeuw moet ik zeggen. Uh, van hem gaan we luisteren naar de sonate opus 168 deel 1. Allegretto, Moderato. Uh, Julien Hardy speelt van God, en Simon Zaoui speelt Piano. Van saint naar Wagner. Dat is eigenlijk maar een heel klein stapje. Zeker in dit programma. En dat hele kleine stapje gaan we dan nu, nu maken. De valkuren. Gaan we naar luisteren. Uh, WWV86B. Dat is het nummer van het stuk. Uh, de catalogusnummer nummer, zou ik maar zeggen. De derde acte, Magic fire music. oftewel magische vuurmuziek. Wen minus spierens spietse furchtet. Zo heet het. En eh, ik zei het al, de componist is Richard Wagner. Het wordt gezongen door Matthias Goerne. Ik neem aan dat ik het zo uitspreek. Goerne, die is een bariton. En hij doet dat samen met het Hongkong Philharmonisch Orkest. En dat gaat onder leiding van onze beroemde Nederlandse dirigent... ...Jaap van Zweden. Ja, en u kent dat zo langzamerhand. We proberen alle mogelijke stijlen van klassieke muziek aan u te laten horen. Om u zoveel mogelijk te laten genieten van alle mooie klanken... die er uh, gemaakt zijn de afgelopen jaren en eeuwen. Nu gaan we naar iets heel anders. Uh, de fantasieën over gedichten van Richard Demel. Opus 9, nummer 3, daaruit... De Liefde. De componist van dit stuk is Alexander von Zemlinski. En dat is een Oostenrijks-Amerikaanse componist. En deze man die heeft geleefd van 1871 tot 1942. En het wordt uitgevoerd op piano door Gianluco Cascioli, En ik zei het al, die speelt piano. Weer naar een uh, strijkkwartet. En wel nummer 3. Opus 16. En daaruit het eerste deel. Het Allegro Moderato. En uh, het is geschreven door Dak Wieren. En dat is een 20e eh, eeuwse componist uit Zweden. Dus het is wat moderner. Maar ook dat kan in dit programma. De man leefde van 1905 tot 1986. Het wordt uitgevoerd door het Wierenkwartet. Werenkwartet. De volgende componist waar we iets van gaan draaien is Michael Haydn. Ja, inderdaad, Haydn. En het is niet die beroemde Haydn. Uh, hij werd geboren in Rorau op 14 september 1737. En hij overleed in Salzburg op, uh, Salzburg op 10 augustus 1806. Oostenrijkse componist. En het was de jongere broer... ...van de veel Jozef Haydn. Ja, moet dat toch eventjes vertellen natuurlijk... ...want anders dan komt er verwarring. Moeten we niet hebben. Van deze Michael Haydn gaan we luisteren naar een concert... ...voor Horen in d D-majeur. MH134 is het catalogusnummer. Eh, daaruit het derde deel het Menuet. Eh... Premissie Vojta uit Tsjechië speelt Horen en het Haydn ensemble Praag onder leiding van Martin Petrak begeleidt hem. We zitten goed in onze strijkkwartetten vandaag, want we krijgen er alweer één. Strijkkwartet in C majeur. H.O.B. Uh, 3.32 en daaruit het vierde deel. Fuga met vier thema's en uh, dat wordt allegro gespeeld. Dit is van uh, de broer van de man die we net hoorden, namelijk Frans Jozef Haydn. En uh, het wordt uitgevoerd door uh, het kwartet. Eh, A lode? Wanneer je in een uh, programma als dit uh, uh, werkt en een programma als dit presenteert... kom je aardig in je vreemde talen. En ik ben geen talenwonder wat dat betreft. Ik uh, beheers ze niet allemaal. Dus soms hoop ik echt dat ik het goed uitspreek wat ik te zien krijg. Pech de Veilesse. Dat maak ik ervan. Volume 13, oftewel het dertiende deel. Uh, Muziek Anodien. En daaruit nummer 6, mi laniero tacendo. Dat is dan weer Italiaans, neem ik aan. Allegretto moderato, dat is de uitvoeringsterm. Allegretto betekent gematigd, levendig. En moderato is qua tempo ook gematigd. Het werd geschreven, gecomponeerd door Rossini. En we gaan luisteren naar de bariton Bruno Taglia. En de pianist... Alessandro Marangoni. Sorte amara, makio non ta mio cara, non lo sperardame. No, no, no, no, non lo sperar Makio non ta non lo sperardame. non lo sperar No, no, no, non lo no, no, non Ma you don't have your car, not No, no, no, no, non lo ma non lo Sperare, non lo no, no, non lo no, ja lo zei het lo al. Mozart is een beetje toch wel de hofleverancier van, eh, van dit programma. De man heeft in zijn korte 34-jarige leven zoveel geschreven... dat daar kun je ook heel veel van laten horen. En het leuke is dat het echt van alles is geweest. We gaan nu weer luisteren naar een vioolsonate in A-majeur. Eh, het catalogusnummer is K526. Daaruit het deel 3, presto. En presto betekent snel. Isabelle Faust speelt piano, of speelt viool. Zeg het nou goed. Isabelle Faust speelt dus viool. En Alexander eh, Meinikov speelt piano. De symfonie en, en nog wel een niet afgemaakte, een, een finished. En nou is het met de uh, symfonieën van Frans Schubert, want daar gaat het over. Uh, is het toch al een merkwaardig verhaal? Uh, ik heb ook uh, platen waar hij op staat dat het de symfonie nummer 8 zou zijn. Maar goed, daar is een heel verhaal over. Daar ga ik uh, nu maar niet te diep op in, want dan ben ik een kwartier aan het woord en dat is jammer. Nou. We doen het maar even met de gegevens die ik heb. Symfonie nummer 7 gaan we dus in dit geval uit van Bes Majeur. Uh, als talogusnummer heeft D759. hij D759. Uh, de uitvoering die wij horen is, is gecomplimenteerd of gecompleteerd... moet ik het goed zeggen, dus afgemaakt door Nicola Zamale... en Benjamin, Benjamin Gunnar Kors. We gaan luisteren naar het uh, derde deel daarvan. Het scherzo allegro en dat is een trio. Uh, ik zei het al, Schubert is de componist. En uh, ook meneer Nicola Samale wordt als componist vermeld, want die heeft het dus afgemaakt. We gaan luisteren naar het concientus musicus wien. Onder leiding van Stefan Gottfried. <tied> Bajadeer, dat is de volgende. Uh, en dat is een polka-snel, staat erop. Dus een snelle polka. Opus uh, 351. En we hebben hem al eerder gehad vandaag, maar hij komt nog een keer aan bod. Johan Strauss II, oftewel de zoon. We gaan uh, luisteren naar het orkest, wat natuurlijk ook elk jaar dat prachtige nieuwjaarsconcert doet. Te weten de Wiener Philharmoniker. En in dit geval onder leiding van eh, Christian Tielemann.